9 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. kwart van de modellen is nog steeds te dun. Ondanks de beloftes van de mode-industrie om hier iets aan te doen. De norm blijft een heupomvang van 90 centimeter. Dat komt overeen met maat 34. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat van de beloftes om meer modellen met een grotere maat aan te nemen. weinig terecht komt. In 2016 sloten modellenbureaus en tijdschriften een convenant. waarin staat dat de gezondheid altijd voorop staat. Het blijkt dat nog veel modellen zich gedwongen voelen af te vallen en ongezond. Dun te zijn. De plannen om het Amsterdamse stadionplein om te dopen tot Johan-Kruifplein zijn definitief van de baan. Dat heeft de gemeente Amsterdam besloten. Het stadsbestuur zoekt een nieuwe plek om Kruif te eren. In mei stelde de gemeente de naamsverandering al op het laatste moment uit en vanwege bezwaren van omwonenden. Ze vinden dat Kruif beter op een andere plek in de stad kan worden geëerd. In Annapalona in Noord-Holland zijn drie doden gevallen bij een auto-ongeluk. Twee anderen raakten gewond. Ze zaten in dezelfde auto. De doden zijn twee jongens van 16 en een jongen van 15 uit Annapalona. Een man van 20 uit Oudersluis en een meisje van 17 uit Annapalona... zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie botste de auto op een t T-splitsing in het dorp... door nog onbekende oorzaak tegen een lantaarnpaal. Er waren geen andere auto's bij betrokken. De Braziliaanse oud-president Lula mag definitief niet meedoen met de presidentsverkiezingen in oktober. Dat hebben rechters van een speciaal hof besloten. Lula zit een celstraf uit van 12 jaar wegens corruptie en witwassen. Desondanks is hij nog erg populair onder de Brazilianen. Een meerderheid was van plan om hem op hem te gaan stemmen en moet dus nu een andere kandidaat kiezen. Het weer. Veel zon en op de meeste plaatsen droog. Alleen in het Noordoosten meer bewolking en kans op een lokale bui. Er staat weinig wind en het wordt tussen de 19 en 22 graden. Morgen droog en zonnig na-zomerweer. Het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is er van de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Tobak Leeft. Het wordt met het uur een grotere hier. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Tobak Leeft, bij ZFM. Ja, dit is echt niet normaal. de left of De plaat van Paramore. En dit is erop te vinden. De nieuwe single. Hoewel oh, wel. Hij is alweer een geruime tijd. Hij is. Zo is hij nu ook weer niets. is het weer in de radio begonnen. En kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Oh, we kijken in het verleden. En wat zien we nou weer een stukje geschiedenis wat altijd wel weer boeiend is. In 1914, de laatste Amerikaanse trekduif Marta ge heet. Geheten. Martha. Oh ja. Leuk. Ja, dat waren de Beatles die ook nog een part gemaakt hebben voor Marta. Maar goed, Marta uh, in een, uh, uh, noem je dat nou? In een uh, dierentuin in Amerika uh, komt te overlijd. En de hele, de, ja, de hele generatie Marta trekduiven leeft niet meer. En sowieso een stukje uh, uh, informatie over de trekduif. Toen de Europese kolonisten in de VS kwamen, dat was in 18 na 1870 plus minus waren er zoveel vogels in de lucht echt 3 tot 5 miljard vogels die het jaar aan het rondvliegen waren en als er dan zo'n zwerm vogels overkwamen dat duurde echt uren voor die hele zwerm dan weg dat kon echt wel tien uur duren. Uiteindelijk werd daar gewoon een wapenvergunning gegeven. En iedereen, iedereen kon daar gewoon. vogels uit de lucht schieten. Geen punten waren de vuilste vuil. Maak er maar wat ruimte in. En uiteindelijk waren de tijden dat echt 25.000 vogels per dag werden neergeschoten. Zo. Dus je begrijpt wel dat er wat minder vogels nu zijn in Amerika. En daardoor kwam dus ook het feit dus dat, dat Marta in 1914 uiteindelijk gewoon ook uitgestorven raakte. Ja. Hm? Triest verhaal van de... De duif. De trekduif. Nou goed, wat hebben we nog meer voor geschiedenis? Ja, het uh, wrak van de Titanic wordt uh, in 1985 op 3800 meter diepte... in, de noord, uh, uh, in het noorden van de Atlantische Oceaan gevonden. Oké. Okay. Dus uh, ja. Ja, dat is uh, door Ballard ge gedaan, hè? Ballard die later er nog weer vaak terug is gegaan... en er al uh, opnames heeft gemaakt... en uiteindelijk daar ook de film de Titanic heb gemaakt. Ja... Echt mooi verhaal. Ik, ik heb er afgelopen mooie week... Mooie muziek ook. Mooie muziek. Ik heb daar natuurlijk weer naar die overlevenden zitten kijken... die ze natuurlijk twintig nou ja, jaar geleden nog geïnterviewd hebben. De laatste overlevenden die daar hebben rondgelopen... en alleen verhalen vertellen... en dat dat orkest helemaal niet aan het spelen was... terwijl iedereen in de sloepen ging... Het orkest speelde in het begin wel en later weer niet. Nou ja, goed. Je kent alle bekende verhalen het, wel. Het, ver, het verhaal is gewoon mooi. Sorry. Het verhaal is gewoon mooi, uiteindelijk. Nou, wat gebeurde er nog meer door de jaren heen? Korea, Korean Air Vlucht 007. Nee, er zat geen agent aan boord. Er zat geen spion aan boord. Nou, ik denk wel dat dat de reden was. Ja, misschien wel. In 1983 kwam door een navigatiefout in een fout gedeelte terecht. Oftewel, hij kwam boven Rusland kwam hij daar terecht. En uiteindelijk eh, kwamen er vier straaljagers daarop af. En die vlogen daar een beetje omheen. En de piloten van deze Korean Air-vlucht hadden dat niet in de gaten. En uiteindelijk eh, kwam daar een raket op af. Het vliegtuig werd zwaar beschadigd. En uiteindelijk stortte neer. En er kwamen 269 bemanningsleden en passagiers bij om het leven. En uiteindelijk, ja, iedereen was geschokt. Amerika was geschokt. Iedereen had gezegd, hoe, hoe kan dit in godsnaam nou gebeurd zijn? Wat is hier nou fout gegaan? En uiteindelijk, ja, ze dachten... De, de, Rusland dacht dus dat ze getest werden... En dat het een, een soort afleiding was om te kijken hoe snel ze konden reageren. En ze reageerden vrij snel. En uiteindelijk uh, was dat het toppunt van de Koude Oorlog. Uiteindelijk ging Reagan, een, zoals een toespraak, moet je even luisteren. Hello Americans, I'm coming before you tonight about the Korean Airline Massacre. The attack by the Soviet Union against 269 innocent men, women and children. Aboard an unarmed Korean passenger plane. This crime against humanity must never be forgotten. En op zichzelf ging hij dan nou opnoemen wat Rusland nog meer fout had gedaan. En dan noemde hij echt een paar andere vluchten. En dat eigenlijk als er een vliegtuigen boven Amerika's grondgebied kwamen, die werden nooit neergeschoten. Dat is onzin, dat gebeurde niet. Dus er moest echt er moest overleg worden gepleegd. En uiteindelijk ja, kwam dat wapenschild natuurlijk. Hè? En daarna kwam Gorbachev en die heeft het uiteindelijk weer een beetje losgetrokken. En toen kwamen de, de, de, de, de, de, de, noem je dat, de contacten weer goed. Goed, wat gebeurde er nog meer door de jaren heen op 1 september? Ja, op 1 september vindt uh, um, Emily Berliner... Berliner, uh, vraagt ook octrooi aan op de grammofoonplaat. Ja, zeg, zonder hem hadden we die muziek niet gehad, zeg maar. Even een klein stukje Emily uh, Breiner die dan Hello, iets inzinkt op een langspeelplaat, op een geluidsdrager... From thy side, baby mine. echt grappig dit ook dit is uit 1908 dat is al een stuk later Atlantic City. het klinkt slechter maar het is Bauer uh, ja ja grappig zit er zit wel wat stof op er zit wel wat stof er zit een stof onder de naald dat zeiden er vroeger altijd. weer en verder in New Orleans wordt in 2005 wordt de pianist en zanger Vets Domino als vermist opgegeven het is onduidelijk, de, de, de, de orkaan Karie, Katrina is daar geweest. En uh, de vette Domina is, is missing. En... Found my ja, dat, misschien heeft hij dat wel gevonden. Maar ze waren hem in ieder geval kwijt. En uiteindelijk zijn dochter herkent hem op foto's van uh, geëvacueerden. En uiteindelijk is de man dus weer uh, gevonden. Is wel heel veel gouden platen kwijtgeraakt. Dat huis is dus ook weggespoeld, zeg maar. En uiteindelijk heeft hij reproducties van deze gouden platen weer teruggekregen. Hij zat uiteindelijk in 2017, vorig jaar die show verleend, was hij 89, deze uh, vet mooi domino. Leef, mooi uh, ja. een mooie leeftijd. Um, ja, en in uh, 1911, een uh, Haarlemsberichtje. Ja. Uh, uh, vliegt uh, Anthony Fokker uh, voor Fokker, het eerst ja. een vlucht boven Haarlem... met zijn uh, Eendekker, spin 3. Ja, zo'n foto van ook zelfs. Een ja. man die later uiteindelijk naar Duitsland ging. en in de Eerste Wereldoorlog heeft met de Duitsers voor heel veel, heel veel vliegtuigen heeft gezorgd. Dat is wel maf. Toen heeft hij nog wel gevraagd in Nederland of ze ook zijn vliegtuigen wilden hebben. Nee, ze had niet zoveel interesse. Ze wilden meer Franse en uh, Engelse vliegtuigen. Die vonden ze interessanter. Nou goed, uiteindelijk is uh, deze uh, Anthony Fokker natuurlijk wel weer teruggekomen... en uiteindelijk ook weer naar Amerika gegaan. Verder, in 1939, begin van de Tweede Wereldoorlog... Nazi Duitsland valt Polen binnen. Oh, dat klinkt als een stukje Fawlty Towers. En uiteindelijk natuurlijk het bekende stukje. Ja, ja, ja, de klassiekers van uh, Fawlty Towers over wie de oorlog uiteindelijk heeft... Uh, gestart. Goed, nog meer of uh, laten we het hierbij houden? Nee, mee? laten we het hierbij houden. Dan laten we straks nog even een stukje, uh, stukje uh, de verjaardag gezien. Uh, of horen wie die jarig is. Ja, sorry, ik ben zoveel informatie. Ik ben helemaal van mijn appen gepoot. Het is kwart over negen hier bij Toepak, leeft op de radio. Dus 1 september, wie is die jarig? Eerst maar even een gitaar. Heerlijk, even wakker worden. Sex, zo heet de band. Average sex, ja. Dat is echt wel uh, weer grappig bedacht. Doet me alweer denken aan adolescent sex van Japan. Maar dat is een hele oude tijd. Hoewel, de genre wel een beetje hetzelfde. Dus dit het, heet Melody. En ook de nieuwe CD Het Melody. Lekkere korte, krachtige plaatjes kan je hier verwachten. Hey! Eh, uh, nee, dat is de duif. Nee, ik zoek dit. Precies, wie is die jarig? Wel, laten we het hier horen. Hij wordt vandaag 72. Ja, yeah, we hebben het over Barry Kip van The Bee Gees. Oh ja, de goede oude tijd. Ja, was in de tijd dat de microfoons nog wat slechter waren? Of was het de sound? Hij is geboren op het, uh, het eiland Man in uh, Engeland natuurlijk. En uiteindelijk zijn ze met de hele familie zijn ze verhuisd naar Australië. Daar hebben ze de formatie Bee Gees uh, geformeerd. Dat was natuurlijk met Maurice en Robin Gibb. Dat, dat is een tweeling trouwens. Uh, dat waren tweelingen, die bleefden al niet meer. Uiteindelijk uh, werden ze toch wat populairder... zijn ze weer terug verhuisd naar Engeland. En daar hebben ze een gigantische carrière opgezet. Later hebben ze natuurlijk onder andere nog hits met dit. Ja, Staying alive. Dat zat in City Night 4 van het al later in de film Staying Alive. Dat waren twee verschillende films. En Barry Gibb heeft heel veel muziek geschreven. Hij heeft opgetreden met nou, onder andere Barbara Streisand. Nou, noem, noem ze maar allemaal maar op. En uiteindelijk is hij dus vandaag 72 geworden. Hij is trouwens in. Uh, uh, dit jaar, 26 juni, is hij uh, geridderd door Charles. Ja, hij heeft een kruisje gekregen. Dus dat is wel weer mooi. Hij gaat gewoon verder, maken, uh, verder muziek maken. Geen punt. Goed, vertel. Wie is er een meerjarig? Uh, ja, Bill uh, Gauliet. Um, is, uh, die is uh, vandaag 29 geworden. Uh, is de zanger van de Duitse band uh, Tokyo Hotel. Oh ja. En uh, uh, die heeft samen uh, met, uh, met zijn broer uh, Tom Kaulis uh, Die is ook ja trouwens. hè. Dat is een tweeling ook. Ja. ja. Klopt. En daar uh, zou je altijd denken van... Uh, hoe uh, klinkt die muziek nou weer van uh, Tokyo Hotel? Ik kan ik altijd wel even een uh, beeld bij krijgen. Ik even kijken of ik dat nog ergens had hier. Maar had ik daar muziek voor. Oh uh... ah, ja, hier. Echt uh, een beetje melodie, met af en toe een stevig gitaartje erin. Monsoon was een hele grote hit voor Tokyo Hotel. Het en... verbaast mij alleen altijd. Elke keer moet ik weer wennen aan het feit dat het een man is. Ja, dat ja, heb ik ook een beetje. Ik denk, dat is het een vrouw die ze ingehuurd hebben? Nee, dat is de zanger. Tom en Bill Kauw-Lietz worden vandaag... Hoe oud eigenlijk? 29. 29. Oh, kijk. Een man die een stuk ouder is, Ruud Gullet. Hij wordt vandaag 56... De man van de bekende ja, van voetballer. Ja, ik heb er niks, zelf niks mee. Maar goed, verder. Uh, wie nog meer? Ja, uh, Joseph Mark uh, Torman is de Amerikaanse gitarist achter de band Fallout Boy. Oh, oké. Okay. Oh, die kunnen straks wel draaien trouwens, Fallout Boy. Ja, die okay. hebben een nieuwe uh, single uit. Die zal ik straks even opsnorren. Verder wordt, wordt ze vandaag 55. Een jaartje jonger dan Ruud Gullert. Ik heb het over Carola Smit van BZN. Ja, ze volgde Annie Schilder toen op in 1984. Die had, uh, die had, uh, had er geen zin meer in. Die moest reclame maken voor afvalpillen. Ja, sorry. wat grapje dit. Maar goed, uiteindelijk, die moest afvallen door. Ja. Maar goed, in ieder geval... Uh, en, uh, toen uiteindelijk is ze met uh, BZN op pad gegaan... en dat heeft ze volgehouden tot 2007... toen is de hele band natuurlijk gestopt. Maar uh, ze doen nu wel weer wat dingetjes. Maar dan niet onderaan naam BZN, volgens mij. Goed, wie is er meerjarig? Onder andere... Uh, uh, James Robert Reborn. Uh, Reborn. Re uh, hij is uh, onder andere bekend van uh, The Box, uh, Babymama en uh, I Love Trouble. Uh, ja, een beetje comedy. Uh, uh, Oké. Okay. Acteur, Amerikaanse acteur. Oké. Okay. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Hij is ook al overleden in 1969. Amerikaanse boxer Rocky Marciano. En die heeft 49 partijen gewonnen, 43 knockouts, 0 uh, verloren. Hij was tot en met 2017 de beste bokser, zeg maar. En toen kwam Floyd Mayweather Jr. En die heeft toen 50 partijen gewonnen. En je zou denken, Rocky? Is dat Rocky Balboa? Nee, het zou wel de inspiratiebron zou kunnen zijn voor Rocky Balboa, deze, deze Rocky. Maar goed, uiteindelijk is hij van ons heen gegaan in 1969. De bekende bokser. Goed. Uh, ik heb de verjaardag gehad. Ja, ik ben er ook doorheen. zit er Helemaal doorheen. Nou, helemaal, helemaal klaar. Doen we gaan nee. straks nog de Zandvoortse berichten. En dan eerst even een plaatje. Ja, ik zag hem bij uh, pa, uh, Carpool Car Oké. Okay. En uh, dat is, het blijft alweer wel grappig dat Paul McCarty ook... is ook volgens mij 72. Uh, nee, hij is van 44. Hij is alweer uh, 74. Hij heeft een nieuwe cd uit. Uh, die heet Egypt Station. En laten we daar maar eens een uh, rukje van draaien. Het is toch weer catchy wat hij weet te maken. De zoveel jaren muziek... ...heeft hij nog steeds in de vingers. Come on to you. I saw you flash a smile. That seemed to me to say. You wanted so much more than... Ja, ik vind het alweer verrassend, Paul McCartney. I come on to you, you come on to me. In je wil iets meer dan een gewone conversatie. No, dit, dit, dit, ik echt vind het wel dapper dat je die doet. Zeker in de tijd de MeToo'tjes overal tevoorschijn komen. Zou je zou toch denken dat misschien nu een of andere oude tante denkt van... Oh, ik weet toch wel dat ze in Hamburg zaten... Bij de, bij de Star Club. En dat hij ook mij verleidde en dat ik meeging. Met die stapelbedje van hem. Want ze liepen met z'n allen in een stapelbed. In zo'n klein kamertje. En dan traden we daar echt 4, 5 uur per dag op. In de Star Club. Om uiteindelijk te overleven, zeg maar. Dat was helemaal in het begin van de Beatles. En daar heeft hij ook wat schadeclaim's van gehad. Door vrouwen die zeiden. Ja, ik ben zwanger ga ik door Paul McCartney. Echt waar? En die heeft hij ook afgekocht. En misschien komt er door dit plaatje toch weer wat meer tevoorschijnt. En het map is, als je deze Egypt Station plaat draait, dan kom je nog meer van die rare teksten tegen. Zoals dit. Weet je, ja, start even. Wat zingt hij nou echt? Ja, echt. Um, het, hij is 74. Moet je dat nog wel gaan zingen dan? I just wanna fuck. You. Alleen als je dan kijkt naar de tekst staat dan f u h fuh you. Dus hij zingt niet fuck, maar hij zingt f. Nou ja, dat is toch niet de Paul McCartney die ik graag zie. Ik vind het toch wel leuk om een gezellige oude man te zien, zeg maar, die uh, leuk liedjes zingt in, in zo'n auto. You we to ja, ja, ja, dat was een leuk stukje televisie met James. Can't you see? Ben je maar in een auto die zingen. Het is een heel simpel gereven, maar het spreekt tot de verbeelding. En dan het is toch altijd zo dat als je in een auto gaat zitten... Ja? als wij nu samen een uur in een auto gaan zitten... Ja? komen de gekste verhalen komen naar boven. Ik ja? merk dat ook. Ik zit heel vaak met collega's van me in de auto. Ja? Je kent ze eigenlijk nog niet. Maar toch, heb je, aan het eind van de dag ken je elkaar door en door. Ja? Okay, dat, zegt, uh... oh, dat is wel grappig. Ja, ik zit nu dus zo heel vaak met iemand anders een uur in de auto. Want ik woon redelijk dicht bij mijn werk. Dus. Maar ik vind het soms wel een beetje ongemakkelijk ook... om in een auto met iemand te zitten en van... Ja, oké, okay. even ontspannen. Er komt misschien zo wel een verhaal. En je zit naast elkaar, je kan elkaar ook niet aankijken. Dat vind ik op zichzelf wel knap. Ook, van dit, dit, dit gegeven, dit televisieprogramma. Ze zitten naast elkaar... En hij gaat ze interviewen. Maar normaal, als je iemand moet interviewen... moet je hem toch iemand even aankijken. Dus je denkt van, oké, okay, is dat wel een echt antwoord? Of is dat, dus dat is een echt antwoord? Of moet ik, ik even dit even doorvragen? Is dit, gaat dit te ver? Ze kijken gewoon naar buiten toe. Ze kijken zo en ze geven zo een beetje voor de lukvraag geven ze antwoorden. En het zijn leuke antwoorden. Ik bedoel, Het zal waarschijnlijk best wel zijn... dat ze wat meer uren in die auto hebben doorgebracht... dan je op het filmpje ziet. Maar ze hebben wel leuk geknipt. Maar ik vind, ja, ik vind het een apart gegeven. En het werkt. Er komt leuke televisie uitgevoerd. Goed, het is dus de zaterdagmorgen... Het is alweer vijf minuten voor half tien. Het is, het is mooi weer. De zon staat aan. We hebben er wat geld in gegooid. Dus het is echt, je kan de gordijnen opentrekken. Echt, kom maar uit. Je moet misschien de tuin nog even in. Je moet nog even wat doen in de tuin. Je moet dingen nog wat opruimen. Roundup. Ik zou niet persoonlijk niet meer gebruiken. Maar je kan het doen. Er ja, is natuurlijk in Amerika een rechtszaak geweest. En Dwayne Lee Johnson heeft een... Heeft hij nou ook weer gekregen? 4 miljoen of zoiets. Nou, Een gigantisch bedrag. Nee, meer zelfs. Geloof. Op 200 miljoen heeft hij gekregen. Omdat hij kanker heeft gekregen. Omdat hij heel veel round-up heeft gebruikt. Dat heeft hij ingeademd. Dat, nou, dat moest hij gebruiken. En uiteindelijk uh, ja, hoop ik dat hij dat geld ook weer gaat inzetten. Om andere kankerpatiënten daar iets mee te doen. En dat deze round-up misschien ook echt op te laten ruimen. En dat het niet meer in de handel is. Maar ja, dat, dat is de altijd maar weer afwachten. Goed, wat heb jij nog op je mobieltje? Ja, uh, ik heb uh, goed nieuws voor... Uh, ja, eigenlijk de, de, de binnensteden. Uh, want de koopavond trekt weer, uh, trekt weer aan. Toch dus, wel? Er is onderzoek geweest. En uh, ja, de eerste helft van 2018 uh, werd de koopavond drukker bezocht dan een, uh, een jaar eerder. Met het onderzoeksbureau uh, RMC. Uh, hiermee wordt uh, de dalende trend van de afgelopen jaren voor het eerst doorbroken. Oké. Okay. Ja. Ja, ik woon uh, redelijk dicht in de stad, dus ik fiets uh, vaak op donderdag. Bij ons is het donderdag de koopavond. Even de stad in, dan valt het zo tegen. Heel veel winkels hebben zoals, nou, ga niet meer open. Het, nee, het ja, levert echt. me tekort op. Ik moet er weer iemand inzetten. En in sommige gebieden moet hij zelfs open. Hè. Dan, dat, dat is dan uh, afspraak. Maar uh, bij ons hoeven ze niet te openen. Dus dan kom je daar en dan denk je, ja, de van de winkels is dicht. En dan kom je op zondag en dan zijn er weer meer winkels open. Dat vinden ze dan toch weer interessant op zondag. Ja, maar de zonde, maar dus als je ook op dat moment door de stad heen loopt. Dan op zondag is het, uh, is het gewoon gezellig, zeg maar. Druk, gezellig druk. Ja. Op donderdagavond, er hangt altijd een beetje doodse sfeer. Zeker rond een uur of... Nou, zeg maar, rond een uur of zes gaat het nog wel, maar ja. om rond een uur of zeven, dan, uh, dan begint het echt al in te kakken. Dan denkt iedereen, nee, ik ga lekker uh, de kroeg in zo. Ik weet het niet, maar... Ja, nou ja, blijkbaar. Maar goed, het schijnt nu weer aan te trekken en dat is goed om te horen. Ja. Straks de ze berichten. Dus Zullen we kijken of er nog een beetje een politieke rel is ontstaan. En hoe zit het met het watertorenplein? Zijn Zijn ze al begonnen? Ja, met praten, dat is het enige denk ik. Eerst maar even de World's Strongest Man, zo heet de CD. Van Gas, Combats, van Supercrash. Je kent het it, wel, het is allemaal alright. Diepe zakken, diep pockets. Voor de Zandvoortse berichten. Half tien uit zonnig Zandvoort. En uh, eens even kijken wat er allemaal speelt. Ja, sorry, ik moet even de jingle erbij zoeken. Dat is niet compleet, hè? Precies. Zandvoortse berichten. Oké, okay, de wensboom is er weer. Oh, ik vind het een mooi gegeven. Pluspunten Zandvoortse kunnen uh, za daar zeg maar een wens in de boom hangen. En de wens moet dan wel uh, betrekking hebben op Zandvoort, op de inwoners. Dat je denkt van, ik heb een wens voor een nieuw fietspad. Ik heb een wens voor. Uh, de blauwe loper naar de, de kustrand. Weet je wel, dat mensen met Lope, een rolstoel... Loper. Ja, dat is iets nieuws. Dat is uh, vorige week of nee, twee weken geleden oh, is dat uitgerold. Zodat mensen met een rolstoel de stand op ja. kunnen. hoef je oh, niet tof. in die rolstoel, echt die gênante rolstoel met die hele grote banden, weet je wat. Oh, daar wil je ja. niet Die in. ook niet werkt. Ja, nou dat weet ik niet. Werkt die niet? Nou, nou voor mijn gevoel moet je altijd heel hard duwen. Oké. Okay. Nou, ik heb er ooit, mijn schoonmoeder heeft wel ingezeten. in gezeten. Toen dacht ik zo, nou het werkt redelijk. Alleen ja, sommige mensen hebben een, een eigen rolstoel. Die voor hun veel beter werkt dan, dan die rolstoelen. Dus die willen ook naar de kustlijn. Dus die kunnen met die blauwe loper. O, goed. Dus uh, heb je dat soort ideeën, kan je er bij het pluspunt, kan je dat uiteindelijk in de boom hangen en uiteindelijk wordt uh, tot 10 oktober kan je daar dus drie wensen in hangen en die worden dan uh, bij de directie die voorgelegd en dan uiteindelijk wordt het uh, met de vrijwilligersfeest uh, uh, bekendgemaakt ook, uh, tijdens het kerstfeest wordt het uh, bekendgemaakt wie dan zeg maar uh, gewonnen heeft zeg maar tussen aanhalingstekens, ja. waarmee aan de gang wordt gaan gegaan. Uh, info apenstaartjeplus.zandvoort.nl Daar kan je ook je wensen kenbaar maken. Dus nou, goed. Doe je best. Ja, en uh, aankomende maandag uh, uh, zal uh, het Zandvoort Mannercore een optreden verzorgen tijdens een uh, live show van uh, Tijd voor Max. Uh, Tijd voor Max uh, doet altijd het uh, seizoen openen in, op een speciale locatie. En deze keer is het uh, bij Strandten 10. Uh, Beach 10? Zeg ik dat okay. goed? Ja. Uh, ja, je mag daarbij aanwezig zijn. Het is superleuk. Alleen uh, je moet je wel even van tevoren uh, aanmelden. En uh, vanaf uh, uh, 17 uur 10 uh, gaan ze live. tien uh, okay. over vijf. En uh, tot uh, tien voor, uh, voor zes. Dus dan weet dus, ik even wanneer ik in beeld kan komen, loop ik er even doorheen. Precies. Ja, ook maandag uh, samen met een natuurgids kan je een wandeltocht doen door de duinen. En, uh, ik, ik lees het altijd ik, vind, oh, ik moet dat ook eigenlijk altijd doen maar ik, op een of andere manier kan ik me niet toezetten maar wie weet gebeurt het nu wel uh, de kraam is vlak gelegen in het nationaal park Zuid-Kennemerland er zijn indrukwekkende wissanten. Wissenten zijn daar en die kan je zien grazen die lopen daar al tien jaar rond En je kan ook andere dieren spotten het is uh, ja, het, het, het is echt een aanrader. Je kan er gewoon helemaal weer terug naar de natuur, natuur gaan. Het is gratis, hè? Wat ik wil zo erop zeggen. Half elf uh, bij het fietsen onder het spoor bij Nieuw Noord verzamelen. Duurt in ieder geval iets van twee uur. en stevige loopschoenen is geadviseerd. Maar Maak in, contact met de natuur. Als je dit bericht zo, uh, zo leest... Yeah? Zo, ja? Zo laat onder het fietsen. Ik denk dan echt dat je met drugs gaat verkopen. Uh, ja, maar dit is uh, half elf uh, s ochtends. Ik, maar... Ja, maar dan werken ja. mensen, toch? Nou goed, wie weet halen ze mensen bij op school. Dat zou ook heel goed zijn om de, de, de jeugd en de natuur in te trekken. Goed, andere berichten zijn... Uh, ja. ja, momenteel wordt uh, overal in Zandvoort uh, bomen gekapt... in verband met uh, de Ipe-ziekte. Uh, in totaal uh, zijn er dit jaar al uh, 51 bomen uh, in verband met de ziekte gekapt. En dat uh, is een verdubbeling ten opzichte van 2017. Dus best wel zorgelijk. Oké. Okay. Uh, ja, het wordt... Uh, oh, er wordt... gaat we weer heen. Oh. Wat oh, willen jullie dat even na, na ons programma doen? Hé, hey, hé, hey, jongens, we ja. proberen een oh, radio te klacht. maken. Hey, hey. Hey. Heel erg besmettelijk ook, hè? Blijf maar een beetje op afstand. Doe een mondkapje voor. Er komt wel wat weg vrij, straks heb ik het ook. En wat zijn de klachten dan zeg maar als je de bomenziekte de ziekte hebt? Dan krijgen de takken geen voeding meer. En dat komt door te veel warmte, is me, is me verteld. Oké. Okay. Dus uh, nou nee, goed, er is een omgevingsvergunning nodig om uiteindelijk die boom om te zagen. En ja, dat, dat kan altijd even duren. Mocht je zelf nou ook denken van, mijn boompje... Dan, nee, sorry, jouw boom in de tuin is ook ziek. Ik krijg een heel ander beeld anders. Uh, moet, moet je even contact opnemen met de gemeente. Die heeft een boom-expert uh, en die gaat er naar kijken. Een boomknufflaar. Een boom, ja, en die gaat met die boom praten en dan uh, krijgt ze iets door... Ja, deze ziek die moet er ook om. En dan wordt er weer uh, gezaagd in jouw tuin. Wat meer licht in, de, in de, de aanbouw is altijd leuk, zeg ik. Goed, nog meer uh, schoeterijen. Komt ten val maandagmiddag half uh, zes. Lennepweg, Lineestraat uh, heeft, uh, werd aangetikt door een auto. En uiteindelijk is de man gestabiliseerd. Met een uh, vacuummatras. Allemaal van die details denk ik. Oké, okay, interessant. En uh, voor meer letten te voorkomen. En uiteindelijk naar het ziekenhuis overgebracht. En er was ook nog een lichte verkeershinder door ontstaan. Dat was op maandagmiddag. Half zes dames en heren. En verder uh, nog even één ding te noemen. Er was ergens een uh, geweldsdelict. Al getuigen gezocht. Van een mishandeling in het centrum. Dinsdag uh, 21 augustus is al een tijdje geleden. Dat was half vijf, de rondtonde bij de Raadhuisplein. Er was een mishandeling, slachtoffer meerdere keer tegen het hoofd aangeslagen en geschopt. En uh, uiteindelijk is het de man naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld. En ze zijn op zoek naar, let even op, een negro man. Maar volgens mij mag je dat niet meer noemen. Een negro man, dat is toch... Het is een, een man met een donkere huidskleur. Ja, Negeroy de man. Dat is volgens mij een hele rare uitdrukking... die uh, misschien even geschrapt moet worden uit de uh, Zandvoortse krant. Goed, verder is het uh, muziekfestival. Hè? Het is uh, historisch uh, Grand Prix-parade. Uh, en er speelt van alles op het Raadhuisplein. Dus het aanraden om daar naartoe te gaan. de boers are back in town, dat is de kreet eronder. Nou, tot zover de Zandvoortse berichten. Tot zover de Zandvoortse berichten. Yeah! Dan hebben we normaal altijd de Jolande keuze... Ja. ja, nou nu niet dan. <laughs> nee, He, Wat heel erg. Ja. Oh, wat erg? Dan nou, doen we nu gewoon al. een ander leuk muziekje. Wat zomaar gekozen zou kunnen zijn door Jolanda. is nog dus even aan het bijkomen van een weekje weg. Ik slaap nog even uit. Ja, het is een zware wereld. Het is een wel. Ja, doorzet. Jouw vol. Cully Ori. Up, Short hair, brown hair De D8. Ik heb geen idee wat zijn streefgewicht is, maar hij is er ieder gewoon mee bezig. A real you. He's looking for a real you. Ja, dat zou kunnen. Goed, het is een weekend natuurlijk van... Uh... Ja, dames en heren, er is weer van alles door in Zandvoort. Komt deze kant op, het is heerlijk weer. En, uh, uh, ja, het is wel, ik moet altijd waarschuwen, uh, als je met de fiets komt... Uh, er zijn wel heel veel valpartijen geweest, dus... Uh, monteer of zeg maar twee uh, wieletjes aan de zijkant, of ja, kom met de en trein. En blijf halen. sowieso van, je, uh, va van die elektrische fietsen af. Ja, Dat echt. is echt levensgevaarlijk, nergens voor nodig. Weet je, het is gewoon stap dan op een scooter. Ja, dus, uh, dat, dan kunnen we het beter inschatten. Wij als automobilisten vinden Precies. elektrische fietsen toch heel erg gevaarlijk. Kan ik er nou wel voorbij of niet? Nou, ik blijf maar op afstand. En uh, afgelopen weken is er natuurlijk ook heel veel te doen. Uh, ja, uh, krijgen ouderen nou wel meer geld bij, niet ge meer geld bij. Dat soort dingen allemaal. Nou, ik, uh, heb je dat, ik, ik was echt wel verbaasd. Uh, vooral omdat ik op, hoe uh, noem je dat nou? Op uh, Ameland was. Dat ik dacht van, ja, Nederland heeft het slecht. Maar ik heb eigenlijk nog nooit zoveel elektrische fietsen gezien. Dus denk ik van, hoe slecht is het eigenlijk wel? Want een elektrische fiets, gemiddelde prijs. Tussen de 2 en 3.000 euro. Ja, die dingen zijn echt niet goedkoop. What the fuck, man. Echt. Ja, die dat gemaakt heeft bedoel ik, hè? Maar in ieder geval, uh, ik was echt... Uh, ik heb daar nooit bij stilgestaan, ik rijd altijd op een tweedansfiets... die voor mij nu 20 jaar oud is. En af en toe moet ik wat onderdelen vervangen. Maar verder steek ik er niet zoveel geld in. Maar om 2000 euro uit te geven aan een elektrische fiets... Ja, ik moet wat meer bewegen. Ja, een elektrische fiets. Nee, lijkt me handig. Goed, vertel. Ja, ik heb een mooie, uh, een mooie nieuwe uitvinding. Eigenlijk een beetje te laat, zo na de zomer. Maar het is een armband. ja. Niet heel speciaal. Maar deze armband zendt een, uh, um, ja, een e elektromagnetische golven zendt uit. En die uh, simuleren een onweerstorm. Dat klinkt heel spannend. Ja. Maar huh? uh, uh, het... wij mensen merken er niks van. Nee? Alleen muggen die krijgen het gevoel... oh jee, er komt een onweerstorm aan... We moeten wegwezen. Echt waar? En, uh, want ja, het? de harde wind uh, en de regen zorgen best wel voor gevaar voor muggen. Yeah. Dus die zul je nooit met harde wind, zul je nooit muggen uh, zien. Oké. Okay. Dus hij jaagt, ze, uh, jaagt de muggen weg. Dus dat is, uh, ja, wat bijzonder. Dus uh, ik, uh, ik heb ben net benieuwd een... of het uh, zou werken. Ik... Het armbandje kost wel, uh, om te testen, wel even een dingetje. Yeah. 70 euro. Dus, dus, oh, uh, ik heb net een hor gekocht voor uh, 200 euro. Ja, die hoor je niet te hoeven komen. maar had ik gewoon twee van die armbanden kunnen kopen. En dan maakt niet uit waar ik ben. Ik ben altijd mugvrij. Ja, ik ben echt wel nieuwsgierig. Dit, dit moeten we even in de gaten houden als er een armband zou werken. Ik, uh, ik ben ooit in Australië geweest, uh, alweer 20 jaar geleden. En daar, had je ook, daar heb je net even meer muggen dan in, in, in, uh, in Europa. En die muggen zijn net even vasthoudender om jou lastig te vallen. Dat zit er even anders ingebakken. En die blijven maar om je hoofd. En je moet echt een paar keer slaan. Je moet ze echt voor je afslaan, en dan blijven ze weg. En daar had ik ook gezegd: Heb je geen apparaatje om die muggen op afstand te houden? Nou, dit was dus wel de oplossing geweest. Maar ja, 20 jaar te laat. Goed, straks meer. Eerst hier. De nieuwe zinger van Nieuwijs. Kids of I know it's self-imposed Ik Zal er even afwachten hoe het klinkt. De nieuwe zingen van Mews. Het grappige pas geleden was ik ergens. En uh, toen kwam iemand naar me toe en ze, zei... Heb je het wel eens gezien? Jij lijkt een beetje op de zanger van Mews. Echt waar? Dus ik foto's erbij gaan, denk Ik denk, nou, oh, wat de fuck, ja, ik pak ook weer zijn gitaar. Kijk of ik een beetje probleem kan worden bij de vrouwen, maar je lijkt dat toch. Want ik heb toch wel erg, uh, wat, ik lijk een beetje op de zanger van Nieuws. goed. Als het goed is hebben wij het vrouwelijk gedeelte van uh, dit radioprogramma aan de telefoon. Ja, goed. je hebt een fan aan de lijn. Ik heb, oh, Goedemorgen. Goedemorgen. Zandvoort. Yo. Yo. Uh, Zeeland. Wij, wij zijn altijd, wij nou, We vroegen ons al af waar je heen was, maar het is dus uh, Zeeland. Je bent in Zeeland, ja. oké, okay, Wat ben je af daar? Af hoek, vlakbij Terneuzen Oké, okay. en wat ben je daaraan doen? Aan ah, het uh, chillen. Aan het chillen. Vakantie vieren natuurlijk. Hè? En we hebben mooi weer. Dus we hebben boffen als uh, ja. mallen. Ja, hier dus hebben we ook heel mooi weer. We Wanneer ben je erheen gegaan? Gisteren. Gisteren, oh. Dus zeg maar, gisteren was het, was het al redelijk. En dan vandaag mooi. En morgen ook ja. mooi. Ja, het blijft ook al een beetje mooi. En uh, het leuke is, van we zijn heel klimaatvriendelijk gegaan met de trein. Oké. Okay. Naar Flissingen. En toen met de boot naar de overkant. En toen hebben we. 20 kilometer gefietst naar ons vakantieadres. Toch niet op een elektrische nou. fiets, hè? Nee, we hebben elektriek uitgezet ik, en ik heb geen elektrische fiets. Maar uh, het was uh, mooi toch? En Zeeland is wel heel vlak en er wonen we heel weinig mensen, hoor. Het is wel heel saai, zeker, of niet? Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk dat, heel erg. Dat horen wij altijd graag. Wij hebben altijd bloedhekel aan een bluff die altijd maar over Zeeland zingt. Ja. Maar goed, ja, je dus bent samen niet met. Dit Nee, oké, okay. maar ben je? Zeggen we maar, samen met, met uw vriend? Jawel. Oké. Okay. Zeker, dus dan is het altijd, het maakt niet uit waar je bent. Nee, toch? is altijd leuk. Dan heb je de andere, oh. heb je, heb je een medemens niet nodig. Haha. <laughs> hey, maar wanneer, wanneer uh, komen jullie deze kant op? Volgende week ben je het er gewoon weer, neem ik aan? Nou, volgende week weet ik niet. We, we, we hebben misschien plannen om uh, misschien alsnog door... Uh, gaan jullie verhuizen? Nee, nee, echt niet. Ik aan dat je niet verliefd wordt op Zeeland. Nee, nee, nee, nee. nee. Maar het is, het is wel echt een uithoek hoor, dat kan je wel stellen. Oké. Okay. Maar ja, ik denk ik wel nog even... Ja, van, leuk. Want ik ga over twee weken ga ik naar Ilo, dus ik had zo van, nou, doe een leuke Jolanda keuze als een uh, plaat van Ilo. Ilo, oké. Okay. Ja, ik maar... ga live hè, in uh, Ziggo Dome. Oké, okay. maar je wilt nu nog even een plaatje vragen van Ilo? Nou ja, als het mag, anders mag het volgende week ook. En we doen het volgende week gewoon wel even. Ja? Ja. Nou, hey, ik jij... vind het wel leuk om even in te bellen. Ja, zeker. Nou, hey, maak er een uh, leuk weekend van. Geniet van ja, het weer. Jongen. En Dankjewel. En jullie ook een fijn weekend. Ja, tot ja, later. geniet van je vakantie. Joep. Joep. Okay. Hoi. Hoi. Jolande die in Zeeland rondhangt met de vriend... en daar een echt een uh, flink stuk heeft gefietst. Altijd leuk. En altijd gezond natuurlijk. Goed, nou, uh, nog enkele platen voor tien uur. Straks tien uur. Goedemorgen, Zand van de lijnen zijn alweer nou oké okay bevonden. Dus dat is goed om te weten. Eerst eens even kijken wat we nog op de playlist hebben staan. Ik heb afgelopen week weer flink gezocht op internet... of er nou weer eens een beetje een nieuwe muziek uitkomt. En er is best veel. En soms dan... Eh, uh, nee, nee, die hebben we al gehad. Doen deze even. En soms is het ook wel weer een beetje veel van hetzelfde. Ik heb het over. Lenny Kroberts heeft een CD uit die heet. Race Vibration. En die heet. Five more days of summer. I worked in this factory far too long. Can't remember when I last had. Some time to breathe and be on my own. And to do things just for a. is hier is het leukste stukje van de plaat. Five more days till summer. Nee, de zomer is voorbij, Lenny, dus de plaat is ook erg gedateerd. Die gaan we niet meer draaien. Maar goed, Lenny Kravitz heeft een nieuwe CD. Die heet uh, Race Vibration. Hij is nog steeds een lekker sexy thing. Ja, ik ben nu oud. Dus hij zou ook wel onder 50 zijn. Hij is dan wel... Ja, voorbij de 50 wel, Lenny Kravitz. Beetje zoals jij. Ja. Nou, hij is iets ouder voor mij. Hij is wel tegen de 60 misschien wel. Ja, maar ook gewoon nog een nog oh, goddelijk lichaam. Oh, ja. dankjewel. Ga nou. door zo. <laughs> Het is de zaterdagmorgen. Zonnig en niet zo zonnig voor Lily en Howick. Die moeten ook terug naar Armenië. En iedereen heeft daar al iets zijn zegje over gedaan natuurlijk. En ik ben altijd zo verwonderd dat iedereen erover eens is. Ze moeten hier blijven. Ze zijn slachtoffer en uh, het is toch belachelijk dat ze weg moeten na tien jaar. Ze zijn al zo lang geïntegreerd, ze, ze, ze spreken de Nederlandse taal fantastisch. Ze kunnen zo bijna zeg maar, de, de arbeidsmarkt op worden gezet. En dan moeten ze terug, regels aan regels, roept dan iemand anders. En de minister heeft het ook wel beschreven. Ja, dat zijn regels en als we daar niet aan, aan vasthouden, houden, dan komen er weer anderen. En dan zijn er weer andere uitzonderingen. Maar ja, ik heb al zoiets van, dit is natuurlijk al zo lang fout gegaan. Het is natuurlijk al zo lang bekend dat ze weg moeten... Maar er zijn zoveel mensen die ermee bezig zijn. Ja, maar als je dit doet, mag je misschien wel blijven. En de anderen in de media ook. Het is toch belachelijk dat je weg moet. Iedereen werkt er maar aan het feit van... dat ze eigenlijk gewoon niet mogen blijven. Niemand is realistisch geweest tien jaar geleden door te zeggen van ja, jullie moeten gewoon terug. Dus jullie moeten eigenlijk nu al beginnen aan het feit dat jullie terug moeten. Maar iedereen van nou als je dit doet, dan kan je misschien wel blijven. En die kinderen houden daar aan vast. Jullie ja, denken ook van ja. Dat in de media zeggen ze toch dat het belachelijk is dat we terug moeten. Ik vind, het, ik vind het altijd een moeilijke discussie. Want ergens uh, heb ik zoiets van... inderdaad je, je zoekt hier onderdak. En dat moeten we ook vooral blijven doen. Ja. Mensen die in de problemen zijn gewoon uh, hulp bieden. Maar ik heb dan ook zoiets van... Ja, op een gegeven moment is het ook... Ga je ook weer mensen ja. terug? Ja, dat, dat, dat is gewoon... Ja, onder die voorwaarden neem je mensen in je land. Ja. Om, ze vervolgens, om vervolgens dat ze, met de bedoeling dat ze wel weer weggaan. Alleen ja, als je dan kinderen hebt die hier tien jaar zijn opgegroeid. Kind van tien, die dan terug wordt gestuurd naar een land... waarvan die, nou, was vermoedelijk wel de taal spreekt, maar niet weet hoe alles werkt. Ik bedoel, ga jij maar eens gewoon opeens ergens, nou ja, desnoods in Amerika of zo... als je daar nu gaat wonen, dat is best wel al een cultuurshock. Nou, zo'n land is nog veel heftiger. Dat is nog veel heftiger, zeker. Dus, ja... Ja het, ja, het is gewoon een lastig punt. Vooral omdat ze, ja, helemaal Nederlandse taal, ze zijn gewoon verwesters, zeg maar. Dan moeten ze terug naar Armenië. Ja, het, het is natuurlijk wel een, ja, een apart dingetje. Ik denk ook gewoon van, deze ene keer, laat ze hier blijven. Maar die moeder heeft gewoon al zoveel jaar de bol bedot. Heeft zo vaak de zaak weer aangevochten. En elke keer werd mij verteld, nee, je kan niet blijven, je moet terug. En uiteindelijk moest ze zelf terug. En uiteindelijk is ze nu uh, ziek, zwak en misselijk, zegt ze. Maar dat is ook nog niet bewezen dat dat is. Want ze zeggen dan... Wat dat is dan de laatste stroom, hè? want Ze kunnen haar niet terugsturen naar haar moeder... want haar moeder is ernstig ziek. Die is helemaal doorgebrand. En dus dan moeten ze in een kindertuis. Dat moet je toch niet willen. Die kinderen naar een kindertuis gaan. Dat is toch schandalig? Dat is ook schandalig. Maar liegt die moeder nou om te zorgen dat ze niet bij haar kunnen, maar dat ze wel in Nederland kunnen blijven? het is Aan alle kanten is het gewoon en, een rommeltje. Kijk het wel positief. De huizenmarkt is wel een stuk positiever in Armenië. Ja, dat is wel waar. Echt, je kan daar van een hamburger een hutje kopen. echt, ja, geef er wat geld mee ja, en het is klaar. En ik vind het dan wel heel ver gaan dan dan in het programma Laat op 1. Dan halen ze een wetenschapper erbij en die laat dat in de hersenen zien wat er gebeurt bij kinderen die dan getraumatiseerd zijn. Want deze kinderen zijn getraumatiseerd. Uh, heeft hij onderzoek gedaan? Heeft hij daar bewijzen van? Ik vond het wel heel ver gaan in het wetenschappelijk. Uh, Ontrafelen ja, hoe is, deze gevallen in elkaar zitten. Maar dit is ook uh, misbruik maken van wetenschap. Zeg maar, als je op die manier. Ja, deze kinderen zijn getraumatiseerd. Oh ja, zijn ze dat? Oh ja? Het weet je helemaal niet. Dat veronderstel je na de informatie die je hebt gekregen. Maar heb je persoonlijk gesprek met ze gehad? Volgens mij ook niet echt. Met iedereen maar... werkt mee aan het feit dat ze hier moeten blijven. En vult ook heel veel dingen in. Ik vind dat, ik vind dat een lastige materie. Ik geloof zeker dat ze slachtoffer zijn. Maar ik vind het de hele spektakel daaromheen. Het gaat heel ver. Door een wetenschapper. En dat hij zich er ook voor laat lenen. Om dan in de hersenen te laten zien wat er gebeurt met deze kinderen. Ik vind het echt schandalig. Ja. Echt. Moet je niet doen. Volgens mij. Ten seconds of fame. Ja. Nou ja, misschien wel. Het is wel een hele goede wetenschapper. Die ik ook uh, bij de wereld door heel vaak aanschuif. En uh, ook zo'n lezing heeft gegeven. Ik ben zijn naam even vergeten. Nou, hij doet het leuk. Maar ik had me hier niet voor laten lenen. Zeker niet. Ik had het niet gedaan. Het is Niet gepast. Goed. Nou, van de, de laatste platen voor... Uh... Voor tien uur. Uh, wat zullen ze even doen? Ik heb nog geen. Oh, hier. Let's Eat Grandma heet de band. Fall into me. Ja. Oh, hier geinig plaatje. Uh, even kijken hoor. Ik ben helemaal voor mijn Apropos hier. Even deze. Ja. in je kast hebben staan, dat je denkt, van wat zullen we eten vandaag? Nou, ik uh, dacht, grandma. Oh, dat zou kunnen. Goed, uh, Fall into me. Laatste plaatje hier bij Toeperkleefd in de zaterdagmorgen. Nou, uh, ja, we, we hebben eigenlijk geen tijd meer om nog eindeloos lange discussie op. Uh, zomer of wintertijd even snel dan? Ja, uh, ja. Ik, ik, ik zeg afschaffen. Afschaffen. Ja, maar dan ik, wordt het dan de zomertijd of wordt het dan wintertijd die we aan moeten houden? Dat maakt me ni helemaal niks uit. Nee? Maar ik, vind, ik ben altijd zo... Dan, ik vind op zich wel dat het steeds naar beneden gaat. Dat vind ik ja. wel fijn. Want dan kun je wat langer blijven liggen. Oké. Okay. Nou, ik, uh, ik zeg uh, gewoon uh, zomertijd lijkt me wel leuk. Tot volgende week. Hoi. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...